Herken de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? En juist ook de jonge mensen die nog nooit van de dikke bagage gehoord hadden. En die, die pikken het allemaal weer. Maar ook de, de oude garde die is weer terug. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en waag een gokje. altijdprijs.info